6 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met straks in het NWS Radio 1-journaal... welke lessen moeten worden getrokken uit de misstanden... bij het ruwaard van ziekenhuis. En het is de dag van de tegenbegroting in Den Haag. Wat gaat minister Dijsselbloem daarmee doen? Eerst het NWS-journaal, Eva de Jong.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 Het ziekenhuis was veel in het nieuws omdat er op de afdeling cardiologie relatief veel sterfgevallen zouden zijn geweest. De affaire leidde uiteindelijk tot sluiting. Volgens de commissie is bij 1 op de 11 patiënten het overlijden mede door de behandeling veroorzaakt. Ook bij de zorgverlening rond levensbeëindiging ging volgens er veel mis. President Obama denkt dat een akkoord met Iran over het nucleaire programma van het land mogelijk is. Hij is optimistisch vanwege de gematigde koers die de nieuwe Iraanse president Rouhani heeft ingezet. Obama benadrukte wel dat het onderlinge wantrouwen groot is, volgens correspondent Wessel de Jong. Hij is vooral heel voorzichtig he, over die nieuwe dooi tussen de Verenigde Staten en Iran. Hij zei dat die heel lang, de Amerikanen en Iraniërs natuurlijk heel lang van elkaar geïsoleerd zijn geweest. He, en hij zei... 34 jaar wantrouwen tussen onze beide landen. Ja, Je neemt dat natuurlijk niet zo weg. Het is nog niet duidelijk of Obama en Rouhani elkaar tijdens de vergadering van de VN persoonlijk zullen ontmoeten. Zelfs een handdruk tussen de twee leiders zou al een doorbraak zijn. VVD en PvdA houden eraan vast dat volgend jaar 6 miljard euro extra moet worden bezuinigd. De afgelopen dagen presenteerden veel oppositiepartijen tegen begrotingen en een aantal daarvan bezuinigt minder dan 6 miljard. VVD-fractievoorzitter Zeilstra benadrukt dat Nederland kans loopt van de Europese Commissie een boete te krijgen. PvdA-leider Samson noemt het ingewikkeld om nu weer van het bedrag af te stappen. Het is ook merkwaardig aangezien een aantal partijen, een groot aantal partijen... zich altijd heeft gecommitteerd aan begrotingsdiscipline... maar ook aan de EU-afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Daar is natuurlijk in het voorjaar al iets van afgedaan. Daar waren wij overigens blij mee. Niet 9 miljard, maar 6 miljard. Maar volgens mij is de Europese Commissie daar helder over geweest. Dat is het doel voor het komende jaar. En ik vind het ook verstandig dat we ons daaraan houden. VVD en PvdA laten zich verder wel positief uit over de kans... dat er zaken kunnen worden gedaan met de oppositie. IJsland heeft 77 miljoen euro aan Nederland overgemaakt. Dat heeft minister Dijsselbloem van Financiën bekendgemaakt. Het is de vierde termijn van afbetaling van de schuld van de failliete internetbank iSafe. Tot nu toe heeft IJsland 811 miljoen euro terugbetaald. Dat is 57 procent van de 1,4 miljard die de overheid in 2008 en 2009 als garantie uitkeerde aan Nederlandse gedupeerde spaarders.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 Diplomaten zijn aan boord gegaan van de Arctic Sunrise van Greenpeace. Onder hen zijn medewerkers van het Nederlandse consulaat in Sint-Petersburg. Dat zei minister Hennis Plasgaard. De Arctic Sunrise werd donderdag overgenomen door de Russische kustwacht. Het voerde actie tegen olieboringen. Volgens Hennis is de Russische ambassadeur gisteren... op het ministerie van Buitenlandse Zaken geweest... en moet rond deze tijd uitleg geven over het enteren van de Arctic Sunrise. Het Rijksmuseum heeft 13 zeldzame Japanse prenten uit de 19e eeuw gekocht. Het gaat om ontwerptekeningen voor lakwerk. Een aantal voorwerpen zijn in het bezit van het Rijksmuseum zelf... zegt conservator Menno Fitsky van het museum. We hebben een kast en we hebben een lakwerk, een, een klein plaatje... met de afbeelding van het eiland Teshima, handelspost in Japan. En die lakwerkvoorwerpen hadden we en nu hebben we er de ontwerptekeningen bij. Nou, dat is natuurlijk echt geweldig. De zeldzame tekeningen doken op bij een veiling in Kyoto. Het weer, het is op veel plaatsen bewolkt, maar in het zuiden schijnt de zon. Het is zo'n 18 graden en er staat een weinig wind. Vanavond en vannacht kan in het midden en zuiden mist ontstaan. Morgen lost de mist geleidelijk op. Verder is het veelal bewolkt. In het noorden kan het even regenen, in het zuiden schijnt soms de zon. en Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Met de bij. Dennis mooi. Dennis, staan er nog steeds zo'n beetje in het hele land files? Um, ja, er staan er 28. Maar uh, het gros daarvan staat nog steeds op de wegen rondom Rotterdam. Maar ook bij Den Haag loopt het vast, want er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A4 richting Amsterdam. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Dorp staat 8 kilometer. De linkerreis ook eens dicht. Ook een ongeluk ten zuiden van Amsterdam op de A10 richting de A10 Noord. Voor het knooppunt Watergaasmeer staat 8 kilometer. Hier is de rechter reis ook dicht.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 NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. 7 over 6, goedenavond. Het valt gewoon niet meer uit te leggen. Dat is de klacht van vele honderden boze VVD-leden op de website van de partij. Werken loont niet meer, succes wordt bestraft. Kortom, de compromissen die de VVD met de PvdA sluit gaan te ver. Als het zo lijnrecht ingaat tegen waar je zelf voor staat... Dan moet je toch echt de vraag stellen, zijn we wel goed bezig? En wat mij betreft is het antwoord daarop nee. En dus zei uh, dit Amsterdamse raadslid Joël toe, vandaag zijn VVD-lidmaatschap op Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, boze reacties dus, een raadslid dat opstapt, allemaal naar aanleiding van de miljoenennota? Nou ja, voor veel VVD'ers zijn kennelijk de cijfertjes uit die miljoenennota het bewijs dat hun partij op de verkeerde weg zit, de verkeerde koers volgt. Want dit betekent opnieuw een lastenverzwaring. Uh, en die lastenverzwaring komt terecht bij wat Mark Rutte ooit zelf de hardwerkende Nederlander noemde. En dat is voor veel liberalen toch in strijd met, uh, met hun beginselen. Want die schrijven voor dat hard werken moet lonen. Nou, dat, dat is um, volgens de maatregelen uit de miljoenennota uh, volgens die liberalen niet het geval. Er was in de dagen voor Prinsendag, uh, al wat uitgelegd over die heffingskorting eh, inderdaad. En de reactie van de partijtop was toen... wacht maar op Prinsjesdag, dan zul je zien dat het wel meevalt... dat we per saldo helemaal niet zoveel nivelleren... Uh, maar voor veel VVD'ers valt dat dus helemaal niet mee. En zo zijn er nu inderdaad al uh, meer dan 900 uh, boze reacties op die website. Ja, dat is natuurlijk vooral virtuele woede op de website... maar dat zal ongetwijfeld het uh, doorsijpelen in Den Haag. Wat betekent dit voor de VVD en daarmee ook voor het kabinet? Nou ja, wat je ziet is dat voor het kabinet de manoeuvreerruimte steeds kleiner wordt. En die manoeuvreerruimte hebben ze echt heel erg nodig. Want zoals je weet heeft het kabinet geen meerderheid in de Eerste Kamer. Uh, het kabinet moet dealen met de oppositie om die meerderheid wel voor elkaar te krijgen. Nou, dat wordt weer lastig gemaakt omdat er afspraken zijn gemaakt in het sociaal akkoord. Um, en die afspraken zijn weer in strijd in sommige gevallen met wat de oppositie wil. Nou, dat is dan een lastige puzzel. En als ook de achterban zich gaat roeren dan wordt de ruimte om de oppositie iets toe te geven, bepaald niet groter. Ja, en die ruimte, die nemen dan de VVD-leden... en de partij luistert ernaar, want ik herinner me... die discussie over de inkomensafhankelijke zorgpremie van vorig jaar... Nou ja, het verschil daar was dat uh, daar uh, in de top van, de, van het kabinet de ruimte was om elkaar iets toe te geven. Want je weet dat er toen een uh, lange onderhandeling volgde tussen VVD en Partij van de Arbeid die leidde tot een aanpassing van het regeerakkoord. Toen was er nog de ruimte voor uh, de Partij van de Arbeid om uh, te helpen het probleem op te lossen bij de VVD. Ik denk dat die ruimte er nu niet is, om vanwege uh, de manoeuvreerruimte voor het kabinet die beperkt is. Dus het, het wordt steeds lastiger. Maar wat zijn dan de consequenties voor met name de leden die nu zo boos zijn? leidt het ook echt tot opzeggingen van, van lidmaatschap van de partij? Uh, ja, een klein jaar geleden, uh, uh, toen die ophef er was over de inkomensafhankelijke zorgpremie, um, heeft uh, de partij een flink ledenverlies geleden, want alles bij elkaar gingen toen dik 3000 leden uh, er vandoor. Het is wat er nu is gebeurd, is een lastig te vergelijken met een gewone week, want dat houden ze niet goed bij, bij de VVD. Wat ik hoorde vanmiddag is dat de partij per saldo sinds Prinsjesdag zo'n kleine 100 leden kwijt is. Oké, okay, en wordt het ook Mark Rutte persoonlijk kwalijk genomen? Nou, persoonlijk niet. Er zijn natuurlijk veel VVD'ers die begrijpen dat hij in een lastige positie zit... en dat hij moet onderhandelen met de Partij van de Arbeid, samen moet werken met de Partij van de Arbeid. Ik begrijp dat dat wat kost, maar wat ze niet begrijpen is dat hij essentiële VVD-beginselen de rug toekeert. Want zo wordt het gevoeld, althans door die leden die nu zo kritisch zijn. Wilma Borgman in Den Haag, dankjewel. Er moet extra controle komen op de patiëntendossiers in kleinere ziekenhuizen. Dat zegt professor Sven Danner vanavond in Nieuwsuur. Danner doet die aanbeveling naar onderzoek van honderden sterfgevallen... in het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. Dat ziekenhuis, weet u, ging failliet nadat het in opspraak was gekomen... door slechte hartzorg. Danners onderzoekscommissie constateert dat de zorg in het Ruwaard van Putten... door het hele ziekenhuis tekortschoot. We hebben uh, een flinke hoeveelheid schade aangetroffen. Schade bedoelen we mee, schade voor de patiënt veroorzaakt door de zorgverlener of het hele zorgsysteem. In totaal zo'n 15% van de gevallen was sprake van schade door de zorg. Uh, de cijfers waren flink de hoeveelheid schade, maar het ruwuit van putten wijkt niet echt af van andere ziekenhuizen. Nou ja, je kunt er op twee manieren naar kijken. Je kunt zeggen, god, er is in dat, dat ziekenhuis niks aan de hand vergeleken met de rest van Nederland. Je kunt ook zeggen, in totaal in dit type ziekenhuizen is toch veel schade door de zorg aanwezig, die ook tot overlijden leidt... en het is hoog tijd dat daar verbetering in komt. Professor Danner, in gesprek met nieuwsuurcollega Judith Penners. Judith, Penners. Judith, Goedavond. Ik wil wel wat vragen over dit gesprek, want er zijn nogal heftige uitspraken. Waar baseert Danner zich op? Nou, hij heeft sinds december met een aantal collega's... 770 dossiers onderzocht op verzoek van het ziekenhuis. Um, sterfgevallen, dus mensen waren daar overleden in de drie jaar tijd. En hij komt dus... Ja, tot schokkende bevindingen. Dat 15% van de gevallen er sprake is van schade aangericht door het ziekenhuis. En 9% daarvan heeft ook mede de dood veroorzaakt. Vervolgens zet hij dat af tegen onderzoek wat al bekend is. En dat is een Nivel onderzoek uit 2008. Daarin zijn 10 soortgelijke kleinere ziekenhuizen ook onderzocht. En eigenlijk... Ja, komt daar toen al in 2008 dezelfde cijfers uit. Dat is mij geen nieuws. Nou ja, geen nieuws. Uh, ik denk dat we het toen niet goed op ons netvlies hebben gekregen. En uh, dat waren tien abstracte ziekenhuizen in een groot rapport. Uh, het is waarschijnlijk verzand. En nu zie je met naam en toenaam één locatie. Uh, ja, je hebt er een beeld bij. En de professor zelf, die kwalificeert het toch als vrij schokkend. Ondanks dat hij uh, nou, al vrij lang meeloopt in de zorg... als uh, hoogleraar interne geneeskunde. Want hij ziet dat gebeuren, hij kijkt naar de cijfers, trekt er die conclusies uit. Wat, wat ontdekt hij dan nog meer als hij dan al die cijfers naast elkaar heeft? Nou, wat uh, ook mede ook de aanleiding was... is dat er was veel onduidelijkheid over uh, zaken rond het levenseinde... in, uh, in dat ziekenhuis, um, het gebruik van morfine. Nou, dat heeft hij ook onderzocht en uh, ja, dat was gewoon een heel slecht beleid wat betreft de zorg rond de laatste levensfase. Morfine werd veel en snel toegepast. En niet alleen voor pijnbestrijding, want ja, dat mag. Maar ook om mensen diep in slaap te houden, nou, dat mag niet meer. We hebben sinds 2009 een richtlijn palliatieve sedatie met een moeilijk woord. Daar gebruik je andere middelen voor. Want van morfine krijg je hele erge bijbeschijnselen. Dan kan je een delier krijgen. En een, nou ja, eigenlijk meer wakker worden dan meer gaan slapen. Ja, en morfine is eigenlijk ook gebruikt... stelt hij voor een soort van verborgen vorm... van euthanasie. Um, net dat laatste zetje geven. Ja. En daar hebben we in Nederland toch de... euthanasieprocedure voor. En niet, uh, niet op deze manier. Dat mag niet. te strafbaar. Ja. Deze hoogleraar die heeft nog al een aanbeveling gedaan. En dat voert je als volgt. Onze aanbevelingen zijn dat in het ruwuit van Putten ziekenhuis, maar ook in dit soort, soort gelijke ziekenhuizen... dat dit type onderzoek, dossieronderzoek dat dat permanent gebeurt. Dat er voortdurend steekproefsgewijs wordt bekeken... of er wel precies volgens de regels gehandeld wordt... volgens de laatste inzichten gehandeld wordt. Kort gezegd moeten dokters meer naar elkaars werk kijken. Ze moeten elkaar de maat durven nemen. Want de geneeskunde is veel te ingewikkeld... dat je dat allemaal als één dokter bij kunt houden. Dan er gaat ver, hè, wat hij voorstelt. Extra controle op al die kleine ziekenhuizen. Wil je gewoon het zwijgen over fouten en slechte zorg doorbreken? Ja, blijkbaar is er op dit moment niet voldoende uh, checks en balances... op de collega's onderling. Is het allemaal uh, te diffuus, vinden collega's toch het moeilijke... Uh, doktoren onder elkaar om elkaar op de vingers te tikken. En moet je dat uh, organiseren? En hij zegt dan, ja, je moet eigenlijk bij wet... net als dat je bij wet een klachtencommissie uh, instelt... moet je ook bij wet een uh, dossiercommissie instellen... die steekproefsgewijs kijkt... Nou, hoe, hoe doen we het hier eigenlijk in, uh, in dit ziekenhuis? En, en dan kom je ook eerder erachter... dat bijvoorbeeld zo'n richtlijn over het niet meer gebruiken van morfine... als iemand toch al ja, aan het laatste stukje bezig is... Dat, dat, ja, dan kom je daarachter op tijd. Dat, dat is niet te hanteren. En nu kom je daar niet blijkbaar op tijd achter. Want het nieuws is en blijft bij dit verhaal... sterfte ziekenhuizen kan omlaag. Dan zegt dat professor Sven Danner Vanavond in Nieuwsuur in gesprek met Judith Penners. Vanavond op 10 uur, hè? Nederland 2. Dankjewel. Oké. Okay. Treinreizigers klagen deze maand twee keer zoveel... in vergelijking met september vorig jaar. De treinen zijn namelijk te vol. Heb jij gemerkt, Josephine Trein hier nu aangekomen op utrecht Centraal, Maar merk je ook dat veel reizigers erover klagen? Ja, je hoeft hier in de spits maar iemand eventjes aan te vragen... wat ze ervan vinden. En gelijk gaat het over de drukke treinen. Hier ook een mevrouw. U zat net een lekker broodje dunner te eten. Hi. <laughs> Drukke treinen had ik er met u over. U heeft u ook last van? Ja, heel erg. Wat dan? Nou, het is te druk. Je kan bijna niet zitten. En er zijn minder treinen. Minder langere treinen. Ja, dat is de oplossing? Ja, langere treinen. Want dan kunnen meer mensen erin meer zitplaatsen. Dat is een betere oplossing. Succes u. Tim, ja, want dat, dat, dat zeggen de mensen dan. Hè. Uh, als ik vraag van, heeft u zelf een oplossing voor het probleem? Nou, langere treinen. Dat heb ik ook aan de NS gevraagd vanmiddag. Van, uh, kunnen jullie dat dan niet doen? En die zeiden toen dit. Nou, er zit een grens aan. Op heel veel trajecten kunnen we ook treinen niet langer meer maken. Ze kunnen niet langer zijn dan het kortste perron. Gemiddeld zitten onze treinen maar voor 30% vol over de dag. Dus we proberen dat zo goed mogelijk in te schatten. Dat we niet nodeloos met hele lange lege treinen door het land rijden. Want dat komt uiteindelijk ook ten koste van de prijs en kwaliteit en ook het milieu. De man van de ja, NS. Dus, uh, zeggen? Ja, ja, ja, sorry, dat is de NS. Hè? Is dat nou iets om ons hier dan maar bij neer te leggen? Dat moet je niet hier tegen de reizigers zeggen, want die zijn daar niet blij mee. Maar um, ik denk dat het meevalt. Ik denk dat september een maand is waar uh, iedereen weer met de trein gaat. Hè? Dus studenten, studenten, mensen gaan weer naar hun werk. En dan heb je nog die extra storingen erbij waar ze last van hebben gehad. En dan heb je dat Rover in het nieuws brengt. Dat ze een lijn hebben waar je kan, meld, kan klagen over volle treinen. En dat het dan allemaal een beetje extra ja, uh, bekend wordt. Ik denk dat we wel moeten realiseren, spits blijft de spits. En dat zou ook in de toekomst zo zijn. Maar dat september, deze september, wel een extra slechte maand was. Josephine Trehi tussen Amersfoort en Utrecht. Dankjewel. Op de wegen. Dennis Mooij staat er daarvoor. Nou, daar staat het uh, iets beter voor dan uh, zo'n half uur geleden. Uh, toch nog 70 kilometer, maar het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. Um, op de A4 richting Amsterdam. Daar staat tussen Knop en Prins Klausplein en Zoetewouderdorp... 6 kilometer file door een ongeluk. Een tijdje was daar de linkerreiziger ook dicht... maar zojuist is daar de weg weer vrijgegeven. En van hetzelfde laken een pak bij Amsterdam... op de A10 Zuid richting de A10 Noord. Tussen Osdorp en Duivendrecht 8 kilometer door een ongeluk. Maar ook hier is dus de weg weer vrij. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Door de bezuinigingen op de AWBZ zullen niet alleen veel ontslagen vallen... in de thuiszorg en in de verpleeghuizen. Ook veel gebouwen die nog goed te gebruiken zijn, komen leeg te staan. Dat vreest brancheorganisatie Acties. Die gebouwen hebben vaak een belangrijke functie bijvoorbeeld voor dagopvang. Ze zijn daarmee belangrijk voor een wijk of dorp. Trudy van Rijswijk ging naar zo'n dagopvang in Eigelshoven, Limburg. Ja, ik heb nog niet alles. U hebt nog niet alles? Ja, die moet ik ook nog gaan hebben. Opdoen doen we is er is nog niks meer. U woont hier? Hier in de wijk. Ik ben hier geboren. En uh, komt u hier elke dag? Alleen zo'n niet. En waarom komt u? Mijn vrouw is ook zeker. alles draaien om me heen? Zullen ook draaien? Waarom zit <tysert> je niet te U eet hier niet alleen, maar u bent hier de hele dag, hè? Wat, wat doen jullie de hele dag? Handwerken. Televisie kijken, als er wat is. Ja, je weet, gezellig. Je kunt wat praten, je hoort wat. Je hoeft je eten die dag niet zelf klaar te maken. Dat is ook al wat. Ja. En je hebt afleiding, hè? Die dagen dat ik niet kom, ben ik wel vrij eenzaam. Ik heb... Dus als het weg zou vallen, dan had u een oh, probleem. Ja. ja, voor mij wel. En voor de kinderen ook, want die hebben heel veel meer rust, hè. Ik vreug me iedere, dag, iedere keer als ik kan gaan. En begin wel de helemaal niet, Ik Dat allemaal van die oude mensen, daar gaat je niet bij. Zo, de kegelbaan is ook geopend. Meneer Aad Koster, u bent van Actis. U hebt uit naar te zoeken wat er zou gebeuren als de bezuinigingen doorgaan zoals ze nu gepland staan. Wat gaat er precies dus gebeuren? Dan zullen er toch uh, nou, kleine 50.000 uh, arbeidsplaatsen verdwijnen. Er zullen uh, veel organisaties uh, ja, daardoor ook uh, problemen krijgen... omdat ze ja, mensen die niet aan de werk krijgen... Ja, daar bijvoorbeeld een deel van de uitkeringen van moeten gaan betalen. Maar er zullen ook uh, gebouwen deels uh, leeg komen te staan... die als we dat niet op een andere manier kunnen invullen... Uh, ja, die gaan natuurlijk ook, want het is een gebouw wat met geld gefinancierd is. En als er geen inkomsten meer zijn omdat het gebouw leeg staat... Ja, dan gaat het ook heel veel geld op uh, kosten. En gaat het op schaal gebeuren? Ja, dat hangt er dus vanaf uh, wat we met elkaar kunnen afspreken. Want eigenlijk zeggen wij, die gebouwen kunnen een andere functie krijgen. Mensen kunnen misschien gaan huren, uh, waar dat nu betaald wordt vanuit de AWBZ. Maar dan moeten die organisaties wel de mogelijkheden krijgen om dat te doen. Gebeurt dat niet, dan zullen er uh, ja, een paar honderd uh, uh, locaties zullen ook uh, gaan gesloten gaan worden. Maar ja, zeg ik dan, dat is het risico van het ondernemerschap natuurlijk. Dat is ook zo, dus daarom zijn we er ook mee bezig. Maar wij zeggen wel, van, laten we nou de handen ineens staan bij een aantal punten... samen met gemeenten, met verzekeraars en met de Rijksoverheid... om het op een zodanige manier te regelen dat we niet te ver doorslaan... dat we niet te veel mensen hun baan verliezen en te veel gebouwen worden gesloten. Want we hebben naar de toekomst toe ook weer mensen en gebouwen nodig... want er komt een steeds groter wordende groep ouderen aan. En hoe had u dat gedacht dan? Nou, ik denk dat je bijvoorbeeld moet kijken... hoe kun je organisaties, locaties... die soms als enige locaties nog in een, in een kleine gemeenschap staan... Uh, hoe kun je die nog in stand houden? Kun je samen met gemeenten de afspraak overmaken... dat een aantal van de kosten die daarmee gemoeid zijn... op een andere manier uh, worden gefinancierd? En oh, je hebt maar tot 2015. En dat zeggen wij dus ook. Die veranderingen op zich, daar staan wij achter. Maar het gaat nu zo verschrikkelijk snel. Met zo'n enorme uh, ja, omvang. Dat we zeggen van, ja, beste kabinet. Uh, prima dat jullie die koers uit zeggen. Wij zien ook dat we het anders moeten gaan doen, maar kom dan heel snel met een goed plan om samen die verandering aan te pakken. En dat missen wij nu. En dat, willen wij, dat hebben wij onderzocht bij onze leden. En dat bieden we dus ook vandaag aan om nog eens duidelijk onder de aandacht te brengen. Mensen, het gaat heel snel. Heel ingrijpende veranderingen. En daar moeten we dus snel met elkaar goede afspraken over maken en aan de slag gaan. In Eigenshoven, daar begint het in Limburg. Elf Dijk werd anderhalf uur geleden wereldkampioen tijdrijden. Nadat de wielrenster eerder al goud pakte met haar ploeg... deed ze dat ook op het individuele nummer. Verslaggever Steven Dalebout stond bij de finish... toen Van Dijk arriveerde als wereldkampioen. Ik ben gewoon zo blij. Ik weet niet meer wat ik allemaal gedacht heb. Ik heb hier echt zoveel ja, zo werk voor gemaakt. Ik wilde dit echt zo, zo graag. Dat is gewoon niet uit te leggen hoe graag ik dat wil. En Als het dan lukt, dan ja, dat is het gewoon een ontlading zo, zo groot. Ja, want je had een lat hoog gelegd, die zei, niks minder dan goud, wil ik. Um, ja, en dan de hele wereld om jou heen, ja, praat dat natuurlijk ook na. Die zegt van, we willen, uh, het zou maar zo goud kunnen worden vandaag. Voelde jij die druk? Ja, ik voelde zeker druk, maar ja, vooral van mezelf natuurlijk. Ik heb me wel een beetje afgesloten van alles omheen. Ik wist wel dat bijna iedereen het, ja, verwachtte of wist dat het kon. En uh, ja, heel veel mensen die, die gaan er dan gewoon van uit. Maar het, ja, er zit zoveel tijd en energie in. En dan, ja, het is niet dat het zomaar even lukt en... Uh, ja, de, de druk loopt wel heel erg op, mij. ik had een super voorbereiding. En dan, uh, ja, ook met de warming voelde ik me eindelijk, eindelijk weer goed. Gisteren uh, gister helemaal niet en zelfs vanochtend niet eigenlijk. Dus ik was echt heel bang. Ik was echt, uh, maar ja, misschien ook gewoon zenuwen dat ik aan alles begon te twijfelen. Maar ik was echt niet goed gesteld voor mijn idee van die ploegentijdrit En uh, ja, daar kneep ik hem wel even voor. En dat bleek dus helemaal niet nodig te zijn. Elle van Dijk werd wereldkampioen op onze website nws.nl De beelden van deze geslaagde Kampioenschapstrijd tijdrijden. Minister Dijsselbloem van Financiën vindt de tegenbegrotingen van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer teleurstellend. Veel partijen willen volgend jaar niet langer 6 miljard euro extra bezuinigen. Dijsselbloem vindt dat we die 6 miljard extra moeten bezuinigen. Nou, het is geen kwestie van heilig. Maar we hebben, als wij strikt worden gehouden aan de Europese begrotingsnorm, zouden we 9 à 10 miljard moeten doen volgend jaar. Uh, het kabinet heeft daar een uh, afspraak over gemaakt met uh, de Europese Commissie dat we zouden kunnen volstaan met 6 miljard als we dat vanaf 2014 en dan ook structureel uh, voor 6 miljard zouden doen. En ik zie gewoon aan de tegenbegrotingen, uh, en daar ben ik teleurgesteld over, dat eigenlijk geen van de tegenbegrotingen daaraan voldoen. Voor sommige partijen is dat een duidelijke politieke keus. Daarvan had u ook niet anders verwacht van sommige partijen... maar anderen die graag meedenken en u de afgelopen maanden de schuld hebben gegeven... van u laat het uit de hand lopen? Nou, er zit een soort gradatie in. Dus van GroenLinks wisten we het, dat ze zes miljard teveel vonden. ChristenUnie heeft het uh, eigenlijk tot nu toe verdedigd... maar heeft onlangs aangekondigd dat ze minder wilden doen. Die is ook genoeg. Uh, het CDA heeft eigenlijk steeds gezegd... nee, we moeten zeker 6 miljard doen... Maar ze slagen daar niet in. Maar dat is nog wel hun politieke inzet. Dus dat, is, um, dat, dat zie ik ook. Dat men wel probeert de 6 miljard te halen. Uh, maar ze slagen daar niet in. En D66, eigenlijk de grootste kritiekaster op dit punt... slaagt er gewoon helemaal niet in. Uh, D66 is ook de partij die vindt dat we radicaal moeten kiezen voor Europa. Uh, nou, dat doen ze nu niet. Uh, dus dit is in, in ieder geval... Uh, het zou echt het eenzijdig opzeggen van Europese afspraken zijn. En dat kan niet. En dat zal het kabinet ook niet verdedigen. Wat vindt u daarvan dat D66 dat doet? Ik vind dat onverstandig vanuit het oogpunt van de Nederlandse begroting. Uh, want problemen gaan niet vanzelf weg. Uh, tekorten stapelen zich op uh, in de staatsschuld. Uh, en het kan ook gewoon niet in het kader van Europa. We hebben niet voor niks die begrotingsafspraken gemaakt. Nederland heeft er zeer op aangedrongen voor alle landen... Uh, dat ze moeten werken aan het op orde brengen van begrotingen. Uh, het kan echt niet dat Nederland nu uh, eenzijdig zegt... voor ons geldt dat niet meer. Ja, dus uh, 6 miljard, dat is wel het minste. 6 miljard is eigenlijk al een uh, tegemoetkoming... Uh, want strikt genomen, als we de 3% zouden vasthouden... zouden we 9 à 10 moeten doen. Dus 6 miljard is al een tegemoetkoming... is al een versoepeling die Nederland heeft gekregen. Daar nu eenzijdig van afwijken is echt volstrekt onbegaanbaar. Ja, dan uh, het, het sociaal akkoord. Als je zegt, details kunnen nog veranderen... maar geldt dat dan ook voor bijvoorbeeld een kortere WW? Nou, kijk... Puur inhoudelijk op het Sociaal Akkoord is het um, uh, vooral aan minister Ascher om met de Kamer nu het wetsvoorstel te gaan bespreken en te kijken wat men nou echt feitelijk anders wil uh, en wat uh, draagbaar zou zijn voor de sociale partners. Voor wat betreft de financiële kant van het Sociaal Akkoord en de alternatieven die nu worden genoemd. Um, er is vaak gesuggereerd dat we niet zouden hoeven te bezuinigen... als we maar het sociale akkoord versneld zouden uitvoeren. Nou, de tegenbegrotingen laten dus zien dat het echt niet klopt. Het versneld uh, doorvoeren van uh, versobering van de WW... levert de eerste jaren nul euro op. Uh, het CPB heeft dat zelf ook uh, beoordeeld. En het helpt dus niet aan ons financiële probleem. Uh, WW, versobering en aanpassing zoals het kabinet die voorstaat... helpt wel natuurlijk om gewoon economisch uh, sterker te worden in de toekomst. Dus we moeten het ook zeker gaan doen. Uh, maar het versneld uh, invoeren uh, om daarmee geld te verdienen, dat is een fictie. Ja, en dus hoeft het eigenlijk niet? Uh, of dat inhoudelijk gewenst is, nogmaals, dat is aan uh, de Kamer in overleg met minister Ascher en natuurlijk in afstemming met de sociale partners. Dus die discussie komt straks bij de wet. Uh, sommige dingen zullen kunnen en haalbaar zijn en andere zullen op grote bezwaren stuiten. Maar om financiële redenen dit pakket versneld doorvoeren... dat draagt totaal niet bij aan ons financiële probleem. En daarmee heeft minister Dijzerbloem van Financiën... het laatste woord in dit Radio 1-journaal. Althans, we zijn door de tijd heen. Wordt vervolgd met de algemene beschouwingen. Die beginnen morgen. En daar gaan we natuurlijk uitgebreid verslag van doen... hier op Radio 1. Het is tijd voor avondspits van WNL. Joost Deertmans, goedenavond. Ja, goedenavond Tim. Intussen wil de VVD in diezelfde Tweede Kamer waar jij bij jou over sprak... de organisatie Al Shabab op de Europese terreurlijst zetten... waardoor de paspoorten van Nederlandse jihadisten ingetrokken kunnen worden. Dan vraag je af, stonden ze daar dan nog niet op? Het is eigenlijk lachwekkend. Uh, nee, niet in thee drinkend Nederland, Tim. Uh, een prima voorstel van de VVD overigens. Maar is dat het antwoord op moslimterreur? Dat is de vraag die je stelt. Ik vind de moslimgemeenschap zelf nogal stil... in antwoord op wat daar gebeurt in Nairobi. Is dit nou niet een mooi moment, zou ik zeggen... laat me te laten zien hoe gematigd men is... Hè, de moslimgemeenschap in Nederland... Dat lijkt, mij, dat lijkt mij wel. Een luide veroordeling uit de moskee zou, wat mij betreft, ook welkom zijn. Dus mijn stelling luisteraars: moslims moeten zich veel meer laten horen tegen terrorisme. Veel meer geluid maken. In de show reageren daarop Arend-Jan Boekenstein en Joost Niemuller is er ook bij. Het wordt een stevig debat in avondspits. We zijn er over drie minuten. Laat u horen: 0800-1121. Dan bent u binnen bij onze arena. 0800-1121. Of hek je eens, hek je oneens. Houdt uw verstand op één. Tot zo.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 Investeer, net als Reinier, in mens en milieu. Open nu uw rekening op asmbank.nl. ASM Bank, voor de wereld van morgen. Dit is Radio 1, het NOS Journaal. In kleine ziekenhuizen kan het aantal sterfgevallen omlaag als artsen elkaar beter controleren en als het personeel richtlijnen opvolgt en patiëntendossiers beter bijhoudt. Dat concludeert de commissie Danner, die de dossiers van bijna 800 patiënten onderzocht die overleden in het ruwaard van Puttenziekenhuizen Spijkenisse. Volgens de commissie is bij 1 op de 11 patiënten het overlijden mede door de behandeling veroorzaakt.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 VVD en PvdA houden eraan vast dat volgend jaar 6 miljard euro extra moet worden bezuinigd. Veel oppositiepartijen hebben een tegenbegroting gepresenteerd... en een aantal daarvan bezuinigt minder dan die 6 miljard. VVD-fractievoorzitters Helstra, PvdA-leider Samson... zien wel aanknopingspunten bij de oppositie en voorstellen die bruikbaar zijn. IJsland heeft 77 miljoen euro aan Nederland overgemaakt. Dat heeft minister Dijsselbloem van Financiën bekendgemaakt. En daarmee heeft IJsland tot nu toe 811 miljoen euro terugbetaald... van de schuld van de failliete internetbank iSafe. De Nederlandse overheid stond destijds garant voor Nederlandse gedupeerde spaarders. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt, het zuiden houdt opklaringen en ook kan er vannacht weer mist ontstaan, dus dat wordt weer oppassen vannacht en morgenochtend op de weg. De meeste mist verwacht ik in de zuidelijke helft van het land, maar het is ook in het noorden wel mogelijk. De minimumtemperatuur komt uit op een graad of 12 in, in, onder de bewolking en een graad of 9 daar waar opklaringen voorkomen. Morgen dan komt er vanuit het noorden een zwak front naderbij. En vooral in Noord-Nederland is er daardoor kans op lichte regen of motregen. In het zuiden kan de zon af en toe doorbreken. En het wordt morgen 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden van Limburg. De wind is morgen zwak uit het oosten. En na morgen blijft het rustig najaarsweer met veel bewolking. In het weekend neemt de kans op regen wat toe. En ook komt er dan meer wind. De temperatuur blijft op zo'n 18 graden. En dat is het gemiddelde voor eind september. ANWB verkeersinformatie. De files van de avondspits lossen nu snel op. Er staan er nog 14. Dit zijn nog de bijzonderheden. Bij Den Haag op de A4 richting Amsterdam. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en Dorp Vier kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En ook een ongeluk op de A28 richting Utrecht. Tussen Hoeverlaak en Amersfoort staat twee kilometer. Maar hier zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Moslims moeten zich meer laten horen tegen terrorisme. Ja, verkeer van rechts hier op Onderberg FM. We zijn er tot 7 uur. Bel WNL. 0800 1121. Hey, goedenavond, het is al vaker gezegd. Waarom zijn de gematigde moslimleiders zo stil... nadat er vanuit hetzelfde geloof aanslagen worden gepleegd... door radicale fundamentalisten zoals Al-Shabaab of Al-Qaeda? Een duidelijk standpunt innemen tegen terreur... is schijnbaar heel moeilijk of gevaarlijk. Westerlingen en christenen zijn hun leven niet zeker. In Egypte, Syrië, Pakistan noemt u maar op. Het zijn slechts uitwassen, hoor ik u denken... Ja, maar een groeiende stroom gematigden heeft er ook geen afkeer van. Uit een onderzoek in april bleek dat 16% van de islamitische jongens in Antwerpen moslimterrorisme aanvaardbaar vindt. 1 op de 10 moslimjongeren vindt het niet abnormaal dat een imam in de moskee haat predikt. Dat percentage zal voor Rotterdam of Den Haag denk ik niet zoveel verschillen. Ik vind dat we ons zorgen moeten maken. En de oplossing moet komen vanuit die gemeenschap. Moslims laat je dus meer horen tegen terrorisme. Wel we nou. 0800 1121. Volle lijnen, dat is mooi en veel tweets. Welkom bij Avondspits, 30 minuten stellingmakerij. Welkom in het theater, theater van het argument. De deur staat open, laat uw mening horen. 0800 1121, 0800 1121. Of een hekje, eens een hekje, oneens. Dan zit u op Twitter, probeer ik uw tweets live voor te lezen. Zijn we te onverschillig, wij, zeg ik, als Nederland of vindt u ook met mij dat de moslimgemeenschap zelf meer geluid zou moeten maken tegen het moslimradicalisme. Wat we nu in Nairobi helaas weer zien. Als er overigens iets in Nairobi, Nairobi Kenia verandert in die ja, vreselijke situatie waar eigenlijk nog geen pijl op de trekker valt. Euh, laten we dat weten. Uiteraard komen we dan daar direct mee naar u toe. Ondertussen kunt u reageren op een stelling. Moslims moeten zich meer laten horen tegen dat terrorisme. Ik ga naar mijn eerste beller op lijn 1. Merwin Leeflang uit Amsterdam. Goedenavond Merwin. Goedenavond. Um, nou, ik ben het in principe eens dat uh, men zich wat vaker zou kunnen laten horen. Alleen, uh, ik denk uh, niet dat het probleem zozeer uh, bij de uh, moslims zit of uh, welke minderheidsgroep dan ook. Ik denk dat het probleem vooral zit bij het feit dat um, uh, ze al heel vaak niet over de kanalen beschikken waar de massa over beschikt. En dat is de krant en de tv. Um, die beslissen eigenlijk wat ze willen laten horen. Omdat ik denk dat er grote groepen mensen zijn die um, graag eigenlijk uh, willen aangeven van hey, dit is niet wat wij willen. Wij willen eigenlijk liever dat uh, zulke aanslagen niet gepleegd worden. Omdat ja, het schept onrust, het geeft verkeerde beelden. Alleen de krant beslist wat ze aan um, ieder wel willen laten horen. Ja. En dat zijn waarschijnlijk niet die geluiden. Dat, nou ja, dat zou, dat zou een, een oorzaak kunnen zijn bedoel je. Dat, dus men wil wel, maar het wordt niet gehoord. De... nee, men, omdat de, de, de ik bedoel, hoe dan ook de media beslist wat ze willen laten horen en uh, ja, ja. Je nog zo hard gaan laten roepen in okay. je gemeenschap. Ik bedoel als dat niet het gemeenste geluid is dan wordt het moeilijk natuurlijk. Maar men wat zou de reden zijn voor media om, om dat geluid niet te laten horen? Nou, omdat het, het voor wat makkelijker om uh, de tegenstelling, om, om in, in de beeldvorming te blijven geloven, toch? Ik bedoel, als je het wat anders moet gaan laten horen, krijg je een heel ander beeldplossing van uh, de moslims of van de allotone in het algemeen. Ja. En Ik denk dat men daar niet echt op wacht, men wil okay. gewoon vasthouden aan uh, het beeld wat er staat, zoals uh, jij dat meestal predikt. Ja, Merwin, dankjewel voor je reactie. De eerste is binnen, luisteraars. Jan Serne twittert wat een kletspraat. Nou weer, en dan zijn onze moslims opeens lief. Serkan Beitscher zegt eens... maar dan mag de politiek daar een begin mee maken... door de jihadistische rebel in Syrië nou niet te steunen. En André Elise zegt mij... de zogenaamde zwijgende meerderheid moet afstand nemen... en terreur veroordelen. Um, ik ga weer naar een bellen. Mark Westendorp uit Heemstede. Ja, dag Joris, goedenavond. Mark, goedenavond. Um, ik ben het er niet helemaal mee eens. Het is interessant wat je zei over dat uh, onderzoek uit Antwerpen. Ik was vorige week op een symposium van de Veerstichting in Leiden als gast. Heel interessant. In staat van huis was het thema. En een van de essayisten was Mohamed Lamkoref, een Hier. 18 jarige uh, ja, uh, Vlaming van Marokkaanse kom-af. Zo zeg ja. ik het goed, denk ja, ik. Ja, denk uh, 18, 18 jaar en, en net met rechtenstudie begonnen. Zeer wel bespraakt. En die, uh, die zei van, um, ja, ik, ik heb er schaal genoeg van dat ik als goede word aangesproken op wat anderen doen. Ja. Uh, wat, wat, wat, wat, het, op het verkeerdere gedrag van ja. andere moslims. Hij vraagt het zelf, maar hij zegt overigens ook, ja. sharia voor, Bel, voor, voor België, dat zijn echt... Het zijn echt uh, eenling, dit, dit die 16 Ik herken het er niet zo in. Nee, precies, want dat ja. is de tegenhanger natuurlijk van, je, van jouw verhaal, Mark. Als, als 16 stel, hè, van de Marokkaanse jongens in, of zeg maar de Islamitische jongens in Nederland... datzelfde zeggen als wat in Antwerpen is aangetoond... dan, dan is het toch een behoorlijk aantal dat zich uh, schaart ah, ja. achter extreme ideeën. Dat vind, dat vind ik zorgelijk. Um, maar het betekent ook 84% is het daar niet mee eens. Ja. En ja, als er uh, een Zweden onder die Somalische mensen uit Kenia heeft gezeten... en een Fin, een Amerikaan, misschien zelfs een Nederlander, een Britse vrouw... Ja. Maar dan moeten de Amerikanen er ook nog wat van zeggen. En de Zweden en de Finnen en de hele Nederlandse gemeenschap... en ook de hele Somalische nee, maar, gemeenschap, Het uh, gaat uh, allemaal my, om Somaliërs. Maar Mark, het gaat ermee om als jij islamiet bent... En uit het geloof, uit naam van het geloof van de profeet... worden dit soort verschrikkelijke terreurdaden gepleegd. Nou, dat is denk ik 9, ja, misschien wel 95% van de moslims. Ja, wacht even, wacht even, is het daarmee eens. Dan is het opmerkelijk dat je dat toch laat lopen. Dat je niet zegt, wacht eens even, dat is mijn geloof. Dat zo, zo denk ik het echt, hè? Ik bedoel, dat is ja, mijn geloof. Ja, ja, ja, waarom waarom ja, ja, ja, ja, ja, wordt dat ja, gekaapt? Ja, ja, ja, ik begrijp je punt. Het zou ook zeker niet verkeerd zijn als ze het zeiden, hoor. Maar ik eh, kan me voorstellen nou, dat, uh, dat het geloof daarin inderdaad... Uh, ...goed misbruikt wordt... ...en dat het maar ja. vragen of ze het allemaal uh, mee eens zijn. Maar, maar misschien ja. gebeurt ook wel een beetje wat uitvergroting. Dat is nou ja. dus ook de kwaliteit van het onderzoek. Het zou kunnen. Mark, dankjewel. We gaan zo nog praten met Arend-Jan Boekenstein. Eh, voor mij al Tweede Kamerlid. En Joost Nieemeler is ook nog in de show. U kunt steeds, nog steeds meedoen. Moslims moeten zich meer laten horen tegen terrorisme. Wat vindt u daarvan? Eh, Piet Kleibonk oneens, zegt hij op Twitter. De meeste radicale en fundamentalistische strijders zijn christenen vanaf de middeleeuwen tot nu. Nou, daar zullen we de heer Boekenstein eens op laten reageren. Arend-Jan, een goede Goedenavond. Ah, en wil jij daarop reageren? De meest radicale en fundamentalistische strijders zijn de christenen. Vanaf de middeleeuwen tot nu wordt mij gemeld op Twitter door Piet Kleibonk. Nou ja, dat is altijd een beetje moeilijk om dit soort historische vergelijkingen te ja. maken. Wat je er tegen kan zeggen is dat de profeet Mohammed... een erg overtuigend en machtig krijgsheer was... die een onvoorstelbare hoeveelheid landen heeft... Zeker, zeker. En het is ook zo dat als je naar terrorisme nu kijkt... dan is het toch wel zo dat uh, opvallend een onderdeel daarvan is, is islamistisch uh, terrorisme. Ja. Waarbij ook nog eens een keer heel veel moslims omkomen als gevolg van moslimterrorisme. Ja. ja, dat was het punt. Dat zijn feiten. Nou, nou, mijn stelling Arjan. Hoe zou je reageren als ik zeg... moslimorganisaties in Nederland zijn te onverschillig? Nou, kijk, weet je, stel je voor, ik zou christen zijn... En er zou een christelijke secte zijn die uh, dit soort vreselijke dingen doet. Dan denk ik toch dat ik niet zoveel moeite zou hebben om daar dan afstand van te nemen. Dus ja. is, kennelijk is er een reserve in die kring. Ja. Die kun je ook verklaren. Het is natuurlijk uh, niet helemaal ongevaarlijk om daar heel erg stelling mm -hmm. tegen te nemen. Hè, mm -hmm. dat dus ook een represailles plaatsvinden. Maar toch denk ik, als, ik praat vaak met moslimstudenten, ook in mijn eigen collegezaal. En die zeggen ook wat de jongen net zei: van ja, hou dat toch eens op. We hebben daar gewoon helemaal niks mee te maken. We vinden het idioten uh, ja. wat er allemaal gebeurt. Hè? Ja. Dat gevoel kan ik me ook nee, voorstellen. Nee, dat snap ik ook. Ja. Maar dan nog is het zo: want ja, luister, dit zijn zulke vreselijke dingen. En ook die, het feit dat er lone wolves bij betrokken zijn. Die uit Amerika of uit Nederland of uit Frankrijk ja. de, komen, sluit sluit dus, ja. dat onze eigen uh, moslims zullen ons moeten vertellen waar er mensen zijn... waar er jongens uh, het huis verlaten en misschien wel op weg zijn naar Syrië. Want het is natuurlijk toch een situatie ja. die heel ernstig nou, is. Nou raak je de spijker, want kijk, wat ik ook zeg... is los dat ik het normaal zo vind als mensen dat automatisch zouden doen... dan zeggen mensen zijn bang of vinden het eng... Uh, dan zou ik juist zeggen, ja, de oplossing van het probleem... met moslimterrorisme zal vanuit die gemeenschap moeten komen, vroeg of laat. Want we kunnen als Westen, zeg ik even, even, even, even, even algemeniserend kunnen we van alles loslaten... en we kunnen mensen op terreurlijsten zetten, enzovoorts. Maar uiteindelijk zal het, het effect zijn... dat er misschien nog meer geweld komt... vanuit de radicale kringen. En wat, wat doe je dan? Hè? Bedoel, je zult het uiteindelijk toch aan die moslims moeten overlaten... Om het, om het te stoppen. En sterker nog, zij zullen dus zelf aan ons moeten vertellen... over welke moslims ze zichzelf zorgen maken. En in dat, ik, ik spreek veel met moslims... en dat vertellen ze mij ook. Van, dat gaat daar niet goed, zeggen ze dan. En die kennis hebben wij nodig... want we... Wij kunnen dat echt niet alleen aan. Dan zie je nou ook wat er gebeurt. In, in Somalië hebben de, heeft al shabaab bijvoorbeeld allemaal verliezen geleden. Wat doen ze dan dus? Dan gaan ze asymmetrisch. Dat betekent dat ze gaan gijzelen en bommen gaan leggen. Nou, daar kan je je al helemaal niet tegen beveiligen. Nee, nee het is, het is, wat dat betreft dramatisch. Zie jij nog een oplossing? Zie jij ergens een, een oplossing die wij nog niet zien, Arendtjo? Nou kijk, wat je dus zou moeten doen is, zonder dat je dus de moslims van ons vervreemdt. Het zich heel erg duidelijk moet maken dat ze ons moeten vertellen waar ah. de mensen zich bevinden die uh, akelige plannen hebben. Schoon schip. Het, enige ja. het enige muizengaatje dat ik zie. Ja, schoon schip maken ook binnen de, binnen de islamitische wereld. Ja. ja. ja. ja. ja. Oké, okay. Aardjan Boekenstein, dankjewel voor jouw reactie bij ons in Avondspits. Ik zei nog niet dat je bij de Universiteit Utrecht werkt als historicus, je bent gepubliceerd. Publicist en natuurlijk voormalig Tweede Kamerlid voor de VVD. Zeer bedankt. Leuk om jou weer te spreken aan Jan. Starts Joost Niemuller. U kunt nog meedoen in het theater van het argument. Op hekje eens, hekje oneens. Mark van Kalsbeek zegt eens. Maar we moeten er dan wel voor zorgen dat als mensen daardoor gevaar lopen, deze bescherming kunnen krijgen. En Lucitaal is het er niet mee eens. Ze denken niet Westers. Ze denken Arabisch. Je gaat het niet Westers op kunnen lossen. Mijn stelling: luisteraars, moslims moeten zich meer laten horen tegen terrorisme. Ik ga naar Martijn. Martijn Stevens uit Zwolle. Goedenavond. Hey, goedenavond meneer Martijn inderdaad. Ik ben het uh, niet eens met je stelling. Uh... Nee. Ik denk namelijk uh, op het moment dat jij... Uh, uh, als, als jij je helemaal niet... Uh, uh, identificeert met die terroristen... Uh, waarom zou je dan daar überhaupt op moeten reageren. Dat is net met het, de Quartanamo B bijvoorbeeld... wat daar in Amerika gebeurt. Ja. Uh, daar identificeren we ook niet mee. Dus ik vind ook niet dat ik daar uh, uh, me van hoef te distancieren openbaar. Jij zegt bijna het is er zelfs een goede zaak... dat ze zich daar niet mee identificeren. Laat ze met rust. Ja. Ja. Ja. Voel, voel je wel... Ja, we, als ze zich niet openbaar uh, ertegen tegen uitspreken... wil niet zeggen dat ze er niet tegen zijn. Nee. Alleen als zij zich openbaar gaan en van... joh, we nemen hier afstand van dan worden ze eigenlijk al wel weer in die hoek gedrukt... waarin ze zich moeten verontschuldigen. Nee, maar kijk, als je ziet wat je, Jan Boekens net zei... er zijn dus, dus lone wolves die inderdaad denken... we gaan naar, uh, op die haatpad richting uh, Pakistan of naar Somalië... die zou je wel kunnen beïnvloeden door het tegengeluid harder te laten horen... het gematigde geluid vanuit Nederland... dat die jongens niet vertrekken. He, dat ze dus ook een, misschien een knop om kunnen zetten... Plus het feit dat je ze kan vinden waar ze zitten. Hè? De radicale. Uh, nou, dat ben ik groepen. wel met je eens. Z zeker het kunnen vinden, dat ben ik wel met je eens. Ik denk alleen niet mensen die, die, die, die uh, zelfmoordterroristen en zo. Ik denk nou niet dat die van dag gedachten worden veranderd. omdat zij in het openbaar meer tegengeluid horen. Nee. Ik denk dat die jongens al zover heen zijn. dat ze niet omdat, omdat bepaalde moslimorganisaties zeggen. gooi joh, wij, wij zijn hier tegen. Hè, of wij distancieren ons hiervan. Dat zij daar dan denken, nou, laat mezelf dan niet opladen. Nee, het is ik dus dat. dat, dat dat zou je wel eens gelijk kunnen hebben. Maar het eerste punt wat Aardzal ook maakte, het aan kunnen wijzen, het uit kunnen trekken, dat zou misschien wel, uh, wel helpen. Dank je wel, Mark. Ik denk ja. dat dat zou wel kunnen helpen, ja. Oké, okay, maar, maar ja, goed, ja. weet je, van anders komen we ook nog één ding zeggen, wat is terrorisme, hè? Ik bedoel, uh, Nou, uh, kijk eens uh, naar de, de Nee, maar ik denk niet, de de niet goed, hoor, dus, huh? Ja, nee, maar dat klopt. Maar ja, goed, wat wij zelf ook doen, hè, met het kwartaal nummer B en wij zelf bedoel ik het Westen, mm -hmm. dat weet je, dat is ook halve terrorisme. De drones waar zoveel onschuldig bij nou. komen, dat is ook terrorisme. Ja. Weet je, dus ja. het is niet zo Oké. Nou. Geen, geen Jan de Bovier samenleving niet zwart weer. Dankjewel Martijn, Martijn Stevens. 0800 1121, laat je horen voor avondspits. Moslims moeten zich meer laten horen tegen terrorisme, dat zeg ik. Dat is mijn mening. Niels Verdonk zegt, kom op Eerdmans, tijdens het conflict in Noord-Ierland... stonden de Nederlandse christenen toch ook niet om het hardst te roepen. En dan zegt Ludy Passerel oneens. De galg en de Guillotine werden door christenen toegepast... op homo en oude vrouwen. Dat is pas terreur, want een hoop Christen, uh, anti Anti-Christen uh, hier op de twit... Uh, Jeroen Hendrik is het er wel mee eens. Mohammed zei het redden van het leven van een enkel onschuldig mens. Dat is belangrijker dan het redden van de Kaba in Mekka. Heeft hij het over. Uh, Mickey uit Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Welkom. Hallo. Ja, hi. Hey Joost, ik luister vaak naar jouw programma. Maar uh, jij, jij, jij hebt nu een stelling. Extreme moslims. Maar... Extreem rechts moslims, et cetera. Ik weet niet wat je allemaal bazelt voor taal, maar als ik naar jou luister, ben jij aard zelf ook best wel rechts. Daar moet je ook een keer mee ophouden, maar daar wil ik het even niet over hebben. Ja. Uh, uh, wat ik wil zeggen is, ja. toen, Gaddafi, toen Gaddafi had gezegd dat het terroristen waren die zijn land met de kloot aan het helpen waren, toen werd hij door de hele wereld uitgelachen. Ja, het was zelf en wel volgens mij ook... een redelijke terrorist, toch? Uh, ja, uh, ja en nee, maar het gaat mij even niet even om, om of hij nou terrorist mm. is of niet. Het gaat mij even om, om zijn uitspraak, wat hij toen deed. Als ik, ik weet dat ik nu voor gek verklaard word als ik dit nu zeg. Uh, ik, ik ben geen Gaddafi aanhanger, laat ik dat even tussen haakjes zeggen. Maar uh, toen hij zei uh, dat ze terroristen waren, toen werd hij dus echt uitgelachen door de hele wereld. Het zijn vandaag de dag precies dezelfde. Ja, jij noemt het terroristen, maar ik noem het gestoorde. Ja, oké, maakt niet uit. Die Egypte aan het terroriseren zijn, die Somalië aan het terroriseren zijn. Maar wat is er mis met mijn stelling, Mickey? Mickey, wat is er mis met mijn stelling? Nou, wat mis is met jouw stelling is dat jij het extreme moslims noemt. Die bestaan niet. Oh. Jij vindt alle moslims extreem? Wat bedoel je? Nee, het zijn, ja, ik ben zelf moslim. Ja. Het, zijn extreem, het zijn extreem gestoorden. Oké, okay, ja? maar dat vind ik een definitie kwestie, Nicky. Het gaat er mij om dat de gematigde bubs zich meer zou kunnen uitspreken tegen die gestoorden van jou. Ja, maar wat is voor jou gematigd? Want jij bent ook niet gematigd in jouw uitspraken. Nee, het gaat mij om dat ik niet met een geweer door de studio loop. Dat is denk ik het verschil. Nee, maar goed, hebben wij hier mensen, hebben wij die gestoorden dan hier in, in Nederland nee. rondlopen? Nou ja, vieren? als ze vertrekken naar Pakistan om een, om een jihad te, star, te starten of mee te ondersteunen, dan, dan zijn ze denk ik behoorlijk van pad gelopen. Het gaat mij om de mensen in Nairobi, ja, ja. Hè, de, de, de, de, terror, de terroristen, die zijn uiteindelijk uh, de extremisten binnen een, ontwikkeld binnen een geloof, waar jij, waar jij ook in je hebt, ook datzelfde geloof hang je aan. Jij kan daar meer afstand van nemen, je meer laten horen. Nou, dat is toch prachtig, joh. Dan is er toch eentje die als laatste lacht. Dat is toch dan wilders. Laat ze lekker vertrekken naar Pakistan of waar Timbuktu of waar dan ook. Dan komen ze toch lekker het land niet meer in. Nou ja, dat is anders. Ja, goed, Minky. we zijn niet helemaal tot elkaar gekomen volgens mij. Dankjewel, Osta Siboldiana twittert oneens. Geweld en terreur worden vooral in de Bijbel gepredikt. Procentueel 35% vaker dan in de Koran. Die heeft het echt goed gelezen. En Lydia van Haren zegt, het zou heel goed zijn als moslims dit publiekelijk zouden afkeuren. Die is ermee eens. Um, ik ga naar Samater uit Rotterdam. Ja, goedenavond. Dag, Samater. Hé, hey, ja, dag, jongen. Uh, uh, Hé, hey. Het uitspreken tegen, te, te, tegen die terroristen, dat doet Somalië al jaren. Ik ben zelfs van Somalische afkomst. Ik ben niet voor niets hier, gevlucht voor een oorlog. We zijn al jaren aan het vechten, niet eens aan het uitspreken. We zijn aan het vechten. We zijn ze aan het teerschieten. We zijn ze aan het opblazen. En jij hebt het over tegen, uh, tegen uitspreken. Man, jullie hadden ons al lang geleden moeten komen helpen. helpen. En, nu er ja. en nu er iets gruwelijks gebeurt met niet-moslims. Mm. Nu, nu, nu, nu, nu begint iedereen te ja. schreeuwen van, oh nee, kijk wat die terroristen ik, doen. Ik snap precies je punt, maar dan hebben we het over een burgeroorlog waarvan jij zegt dat had eerder moeten Nee, nee, niet de burgeroorlog. Niet de burgeroorlog. De burgeroorlog dat was een, stammen, een stammenoorlog. Dit gaat om dat er ook buitenlanders in ons land zijn die uh, puur voor zogenaamd uh, moslim zijn vechten. Terwijl ze eigenlijk zichzelf geen moslim meer eens kunnen noemen. Oké. Okay, dat... alle gruwelijke dingen die zij doen. Ik snap het. En jij... Ja. Ja, maar ik, en ik er wel uit praten. En als jij nu zegt dat ze moet zich tegen uitspreken... Ja. Dan gooi jij ons in dezelfde in tijd... Uh, vijf... Nee, juist niet, juist niet, Samater. Het omgekeerde. Het, het omgekeerde. Ik moet naar Joost Niemuller, Samater. Ja. We gaan later spreken, sorry, want die hangt al een tijdje... En die wil ik zeker spreken. Joost Niemuller schreef veel over de multiculturele samenleving... En is publicist. Goedenavond, Joost. Ja, hoi. Verhit debat hier uh, op de avondspits... Um, wat vind jij, uh, mag je ook reageren op de bellen van zojuist... ...maar vind, vind jij dat moslims zich meer moeten laten horen tegen terrorisme? Ja, kijk, wat ik niet begrijp is... ...ik heb nu een paar sprekers die, in ieder geval twee bij jou die horen, ...die kennelijk zelf moslim zijn. Ja. En uh, die beginnen gelijk dan heel verontwaardigd te doen van... ...hoe durf je mij hierop aan te spreken? Uh, ja, dat vind ik een beetje een rare houding... Uh, ik, uh, uh, wat ik bijvoorbeeld zie, ik, ik heb even zitten kijken wat uh, moslims uh, uh, deden, hè, als er zoiets gebeurde. Bijvoorbeeld uh, de moord op Theo van Gogh. Nou, dan je een soort, toen kreeg je een soort gezamenlijke verklaring van een aantal moslims, dat ze deze ontelaatbaarheid enzovoort, enzovoort afkeerden. Uh, maar vervolgens uh, werd gelijk, ging de zorg gelijk van, oh, wat zou dit nou wel niet kunnen betekenen voor een moslimmaatschappij uh, in Nederland? Ja. Daar ging vervolgens de discussie alleen maar over. Hetzelfde heb je gehad bij die moord in uh, Londen op die uh, soldaat en ja. vergelijkbaar uh, op 11 september. De, en dan krijg je dus van iets voor de verklaring van heel veel imams die zeggen van ja, we keuren dit af, blablabla. Bla, bla. Het punt is eigenlijk dat er helemaal geen um, discussie bestaat tussen moslims uh, over de mate van geweld die je wel of niet zou uh, moeten gebruiken. Zo, en, um, dat is een redelijk vergaande ver, ver uitspraak trouwens. Die, maar dat, dat is jou, jouw gevoel, of heb je dat ook kunnen... Dat... Ja, er is, er, is geen, er is geen openlijke discussie tussen. Ik heb er heel vaak over gehad met, met liberale moslims. En uh, ja, het enige wat zij dan zeggen is van... Ja, maar ik ben niet zo. En dan word je gelijk boos als, als ik hun zou ja, het ook? Ja. Op hun gedrag. Maar het punt is dat de discussie veel verder moet gaan dan alleen maar zeggen ik ben niet zo. De discussie moet gaan over interpretatie van de Koran. Want in de Koran staat namelijk dat je een, een, een moslims niet, niet gelovigen mogen doden. Precies, dat zou men openlijk... Is, hoe precies. interpreteer je dat? Nou, dat is bijvoorbeeld een reden waarom vorige week in Rusland de Koran verboden is. Dat is helemaal niet doorgedrongen tot de media. Maar dat is een spectaculaire uitspraak van een rechter geweest. Um, Kijk. Om precies deze reden. Omdat hij oproept, moslims oproept om te doden. En het gaat er dus om dat alle moslims die geen terroristen zijn... Uh, heel duidelijk maken hoe zij tegenover dat geweld staan... en hoe ja. zij vervolgens met argumenten uh, ja. uh, daarop reageren. En dat die, gebeurt dus Joost, er komt een tweet binnen van Fatih Asbazi. Die twittert mij net... een moslim kan geen terrorist zijn en een terrorist kan geen moslim zijn. Ja, nou ja, dat is, dat is een typisch voorbeeld van hoe iemand zijn eigen dat denk vraag ik ook. schoonveegt. Want die gaat dan gewoon geen, en kijk, met mij hoef je geen inhoudelijke discussie aan te gaan, want ik ben geen moslim. Maar die discussie moeten ze met elkaar aangaan. Ja en uh, alleen maar te zeggen van het is niet zo, punt... ja, daar schiet je niet veel verder mee op... want het staat gewoon in de Koran, punt. Ja. En dus uh, moeten de moslims met elkaar maar uitmaken... hoe ze die Koran gaan interpreteren. Maar is het nou zo, zoals ik zei, in Antwerpen... dat het, toch het aantal dat, dat islamieten dat, dat het toch het geweld niet geheel afkeurt, toeneemt? Of zeg, ze zijn gewoon bang om geïdentificeerd te worden met de terreur? Uit angst. Waar, waar zitten we de kneep? Nou, angst is natuurlijk zeker een element, ja... Want ik bedoel, uh, je zal maar, dat uh, uh, uh, uh, uh, kan heel dichtbij komen, je zal maar uh, lid zijn van een familie waarvan één broer uh, uh, een zeer vergaande idee heeft en de andere ja. liberale. Ja. Ik bedoel, dan komt het natuurlijk heel erg dichtbij. En je ziet ja. ook vaak dat juist als moslims zich uitspreken, dat ze dan ook gelijk bedreigd worden. Ja, Ayani ja. Ali als ex-moslim is natuurlijk een bekend voorbeeld, maar er zijn ja. er meer. Ja. Dus okay. het is voor moslims, dat begrijp ik best natuurlijk, een stuk bedreigender zelfs dan nog voor ons. Ja. Om je nou even uit te spreken. Dat is lastig. Ja, Joost, de tune loopt, dus ik, ik laat je gaan. We gaan, okay. we gaan elkaar weer spreken. Dankjewel, Joost Niemuller, islamkenner en publicist. Hi. Tot de volgende keer. Marcia het het oneens, moslim of geen moslim, geweld is onacceptabel. Bestaan geen terroristen, alleen verdrietige en gewelddadige mensen. Moslims moeten zich meer laten horen tegen terrorisme. Ik ga eens kijken bij uh, Rumen van Gilst uit Hardebergen. Goedenavond, Joost. Ruben. Met de stelling ben ik volledig mee eens. Als ik al die sprekers heb beluisterd, kan ik maar één ding zeggen. Even een hele slechte lijn, sorry, sorry, Jummer, dat ik je laat gaan. Annemarie Ummels uit Bunnik. Ja, ik ben het helemaal niet eens met de stelling. Nee. En ik vind dat wij ons hier in het Westen is moeten afvragen waarom het juist hoog opgeleide moslims zijn, bijvoorbeeld bij de aanslag op de Twin Towers... nu ook uh, bij de laatste aanslag uh, in Nairobi... waarom het juist hoog opgeleide ja. moslims zijn die in het westen... Um, opleidingen gevolgd hebben of okay. die als vluchteling gekomen zijn die dit soort daden plegen en ik vergelijk het een beetje met wat in uh, conservatief uh, katholieke kringen uh, voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog een gebruikelijke opvatting was ja. dat de Joden collectief verantwoordelijk was voor de moord op mm. uh, hun een punt zit ik daar Annemarie, want dat moet ik doen omdat de tijd erop zit, excuus. Uh, maar je kunt een latere keer wel weer uitspreken in deze show. We zijn er, tot zover het verkeer van rechts. Straks op deze zender gaat Kunststof verder met daarin scenario-schrijver Lotje IJzermans. De gast volg ons op twitter.com, apenstaartje, avondspits, WNL. Of apenstaartje, Eerdmans, voor mijn persoontje. Morgen ben ik weer terug in dit theater. Vanaf half zeven gaat de deur weer voor u open. Op dit vertrouwde zendertje Radio 1.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 Klaar. Goedemorgen Nederland. Iedere werkdag vanaf half tien ochtend. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM Archie.